Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. Mensen die niet roken zouden een lagere premie voor de zorgverzekering moeten betalen. Ook bijvoorbeeld sporters en mensen zonder overgewicht zouden in aanmerking komen voor een lagere premie. Deze premieverschillen op grond van levensstijl staan in een advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Zorg RVZ binnenkort uitbrengt aan minister Klink. Om te voorkomen dat de lasten te hoog worden voor mensen met lage inkomens, die gemiddeld ongezonder zijn dan mensen die meer verdienen, wil de Raad dat de nationale premie inkomensafhankelijk wordt. Meer dan een derde van de totale ziektelast in Nederland is volgens de RVZ rechtstreeks terug te voeren op een ongezonde levensstijl. Minister Kramer vraagt het planbureau voor de leefomgeving om te kijken naar fouten in het rapport van het klimaatpanel van de VN. Het rapport schreef dat de gletsjers op de Himalaya in 2035 zijn gesmolten. Maar dat blijkt op zijn vroegst honderden jaren later te zijn. Kramer vindt dat verontrustend omdat hierdoor het vertrouwen in het klimaatonderzoek is geschonden. Ze wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. PvdA-kamerlid Samson zei vandaag in de Kamer dat politici af moeten van Hoekse en Kabeljauwse twisten over welke kennis waar is. Samson vindt dat mensen zoals hij te makkelijk hebben gezegd dat de wetenschap geen andere keuze biedt dan nu onmiddellijk ingrijpen. In Leiden heeft minister Plasterk het Centrum voor Biodiversiteit geopend. Het instituut gaat een grote natuurhistorische collectie planten, gesteenten en dieren beheren en onderzoeken. Verder geeft het onderwijs en voorlichting. De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot Jaar van de Biodiversiteit. Om het belang daarvan te onderstrepen, kwamen de ministers Plasterk van Onderwijs en Verburg van Landbouw naar Leiden. Er verdwijnen steeds meer dieren- en plantensoorten, door onder meer ontbossing, drooglegging, vervuiling, overbevissing en klimaatverandering. Biodiversiteit is volgens de VN van groot belang voor het voortbestaan van het leven op aarde, omdat alles met elkaar samenhangt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 Our love could be But all my friends say.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 You either you're wrong or you're right Personal ad. And though I'm nobody's poet.